Rieselot Thomassen met het NOS-journaal. Getrouwde arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen... krijgen van de Belastingdienst vaak een te hoog kindgebonden budget, meldt RTL Nieuws. Het kan oplopen tot de ruim 3200 euro per jaar extra. Als de Belastingdienst erachter komt, moeten mensen geld terugbetalen. Dat gebeurt enkele honderden keren per jaar. Volgens RTL behandelt de fiscus arbeidsmigranten vaak als alleenstaande, terwijl ze in het land van herkomst een partner hebben... Die dienst weet al sinds 2016 dat er fouten worden gemaakt. Maar doordat de gegevens van de migranten vaak niet compleet zijn, gaat het mis, zegt de Fiscus. De website van de PvdA wordt al twee weken bestookt met DDoS-aanvallen. De site is daardoor slecht bereikbaar voor mensen in het buitenland. PVDA heeft aangifte gedaan bij de politie, meldt de Telegraaf. De aanvallen zouden uit Turkije komen vanwege kandidaat Kamerlid Kati Piri. Zij schreef het Europees Parlement een aantal kritische rapporten over Turkije. Opnieuw zijn vannacht de ramen van, een Jood restaurant, van het Joods restaurant H. Carmel in Amsterdam beklad met antisemitische leuzen. De afgelopen 3,5 jaar was het restaurant al zeven keer doelwit van vandalisme. Een half jaar geleden werd een man van 46 veroordeeld tot acht maanden cel voor het plaatsen van een nepbom. De dader vernielde in 2017 de ramen ook van het restaurant. Wie er achter de bekladding van vannacht zit is onbekend. Op Saba is binnen een week bijna de helft van de bevolking gevaccineerd tegen corona. 80% van de mensen die voor een prik in aanmerking komen, heeft zich aangemeld. Het eilandbestuur hoopt uiteindelijk uit te komen op 90%. Het weer, de mist en lage bewolking lossen geleidelijk op. Vanmiddag geregeld zon en een graad of 9. Ook morgen eerst mist, vooral in het zuiden zon. En dan wordt het 6 tot 10 graden.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 is na de hand dus gekomen met meenschapshuis. Daar mocht ik eh, een paar lokalen huren en eh, daar kon ik aan blijven. En toen heb ik een tuinzaal kunnen huren van eh, Hotel Bodemer. En eh, toen ben ik achter elkaar natuurlijk bezig geweest om een stukje grond te krijgen en om een eigen accommodatie te bouwen. Want buiten ju-jitsu, eh, judo, jeugdjudo eh, vond ik het toch wel fijn om eh, allerlei andere sporten te kunnen geven. Dus vandaar ben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 En zo kon ik met mijn vrouw Hati en de kinderen daar gaan wonen in de zomer. Dus van 1 april tot 1 uh, oktober. En die die, die, die zeereep, dat was bij de kabeloods daar beneden. Nu, uh, ja, daar dat komt. is nu een beetje het uh, centerpark, zal ik maar zeggen. Ja. Um, ja. Die ging echt dicht? Ja, uh, daar, daar kwam dus dat, uh, dat recreatiepark ja, kwam daar. Hè. Mm -hmm. Dus in uh, 1987 uh, is dat uh, helemaal dicht gegaan.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 Heb je daar nog een, een, een leuk verhaal over, over de zeereep? Ja, ja, ja. <laughs> dat, dat waren allemaal eh, Amsterdammers. Mm -hmm. Dat kwamen en eh, iedere vrijdagavond was er in, in de kantien natuurlijk feest. Die mensen die kwamen dus allemaal met weekend. En dan in de vakantie, dan hadden we allerlei eh, sportontmoetingen. Eh, en dan had ik aangesteld mensen, die was voor voetbal, die was voor zwemmen, die was voor de campingloop... Theta. Dus we, we hadden een hele grote vakantie, hadden we allerlei activiteiten. En dat was uh, ook wel leuk. Bijvoorbeeld in, in, in de voetballerijstal hadden, hadden wij, en daar uh, hadden we uh, een hele bekende voetballer, mm -hmm. weet je. En uh, nou ja, uh, dat was echt uh, gezellig met die mensen. Het was echt een, uh, een, een Amsterdamse club. Amsterdamse club. Ze kwamen allemaal een beetje uit de Jordaan enzovoort, weet je. Dus ik kom ze nu nog vaak tegen uh, in het dorp. En is het uh, Ome Willem. Ja, het was het toch gezellig. Hè? Die, die tijd komt nooit meer terug. Die <laughs> ah, nee. komt ook nooit meer terug. Nee, nee, nee. Maar uh, uh, je, mooie herinneringen aan. Ja, als je in het dorp loopt, hoor je wel vaker uh, uh, ome, ome Willem. En uh, dat zijn dan uh, de jongelui die van jou nog judales hebben gehad. Ja, dat klopt. Ik heb er heel veel gehad. En uh, daar, daar kom ik even op terug. Uh, ik had ook een debatantie in Heemstede. En daar heb ik uh, meneer Molenburg David, die heb ik ook pres gehad. Ja, op heb je die de jongen Hoek gesmeten? Ja, ja, die heb ik <lacht> gegeven. En zijn ouders, zijn vader was een hele bekende arts. En zijn ouders die hebben bij mij privéles gevolgd, Jiu Jitsu. Die oude die, van hen werden lastig gevallen. <lacht> die meldde mij op. Hij zegt, Wim. Ik zeg, ja. Hij zegt, ik heb er één buiten gegooid, hoor. <laughs> ik zeg, dan moet je zorgen dat hij nog verder komt. Ik zeg, want als komt dan vind hij die ook nog aan de deur. we <laughs> nee, waren hele, hele, hele fijne familie. Zijn broers en zijn, zijn zusje. Mm -hmm. Dat had ik allemaal op les. En uh, het was een fantastische familie. Hele lieve, leuke mensen. Maar heeft die uh, meneer Moldeburg ook nog wat geleerd bij jou als judo, hoor?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 <laughs> en uh, zo ben ik in de scheidsrechtscommissie gekomen. Dat heb ik heel veel jaren gedaan. Vanaf 1956 tot 1977 ben ik in die scheidsrechtscommissie werkzaam geweest. En knopjes aan uh, geprobeerd om hoger op te komen als scheidsrechter. Mm -hmm. Dus uh, in Nederland dan moest je taatscheidsrechter worden. En hoe hoe je doe je generen. dat? Uh, hoe word je hoger op in zo'n uh, zo commissie?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 En ze uh, even een leuk verhaal vertellen. Gisteren was het uh, 26 februari, en toen was mijn zoon, jarig, middels een schot bin. En die is op de wereld geholpen door de van David Molenburg. <lacht> Hans Molenburg. Ja, en toen kwam ik net terug van Muren. En toen was ik gespaard voor Europees rechtsreven, Continental referee... Mm -hmm. Daarna in 1970.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 voorgedragen voor Amsterdam, maar dat is heel hoog. Ja. Maar dat, was, uh, dat is toegekend en dat zijn eregraden, dus daar ben ik heel erg uh, trots op. Nou, dat mag je trots ook zeker omhoog. van zijn. Hey, en ja. uh, je hebt ook nog sportschool gehad in, in Noord. Ja, in de AJ van de Modderstraat. Ja. Daar is een 68 uh, mijn school geopend en uh, dat was een uh, school die was, die liep heel erg goed. Dat was uh, volleybal, uh, dat was badminton.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 Ja, uh, het is namelijk zo. Uh, ben, ik ben uh, lid van een vriendenclub. En die vriendenclub, die is ontstaan door Hans Hogenhoudt. Hans Hogenhoudt uh, die nam afscheid. Als, als, als wethouder. wethouder, Ja, als wethouder. En uh, ik was voorzitter van de sportraad. En de ene meneer uh, Sonneveld, <laughs> en was secretaris, die was secretaris daar. Ja, en dat Hans dat... Hij zei, hij zegt... Nou, verlies ik eigenlijk alle contacten? Kunnen we nou niet een clubje vormen? Ik zeg, nou, dat is een goed idee. Nou, het clubje is gevormd. Nou, dat is dan uh, Hans Hoogendoorn, Ben Zonneveld, Peggy Poster, Geert Verstegen en uh, en, uh, en Zon. Maar, wie ik vooral moet noemen, is Jaap Kroon. Ja. En Jaap Kroon, dat was een van de jongsten van ons, die is helaas overleden. Maar het leuke was, dan kwamen dan... Uh, Eén keer per maand bij elkaar. En dan werd er iets georganiseerd. Bijvoorbeeld bezoek aan de Hoogovens Of bezoek aan Estec uh, in Noordwijk. Of uh, bezoek aan Artis En uh, noem maar op. En uh, nou ja, dat, uh, op een gegeven moment was er zo gezellig. We kwamen iedere vrijdag bij elkaar. Ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk en, en... wel zijn uh, weerslag gehad op de coronacrisis. Uh... Ja, ja, ja, ja.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 Nou, en Ben dat die weet er over alles uh, te praten. Dus dat was ook niet zo moeilijk. En Gerard Verstegen. Hij <laughs> dus is ook een oud-wethouder, hè, Gerard Versteeg. Dus die kon ook over vroeger praten. Ja. En die heeft ook een uh, garage gehad. Uh, mm -hmm. Weet je, uh, maar, maar, met bekende auto's. Als hij vertelt dan over zijn nsu zoetje, weet je. Nou ja, dan lig je gevouwen, joh. <laughs> ja, ja, ja. Prachtig is dat.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 In verband dus met de weersomstandigheden. Ja. En toevallig gisteren zijn we even bij elkaar geweest. Kijk, dat, uh, dat doet de zandwoord weer goed. Hey, Wim, ja, ik, um, ik uh, moet ermee stoppen omdat wij zo nog twee gasten hebben. Ik vond het wel ontzettend ja. goed dat je even terughaalde waar je allemaal uh, geweest was. Van Sios naar Zeereep en Branding. Um, ja. al, wij spreken elkaar zeker nog uh, deze volgende maand, moet ik zeggen. Want dan word je negentig. Ja, ja.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 I'm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 En ik zou al gestopt zijn. Dus ik ben nu opzij getreden. om kans te geven aan de jeugd. Ja, nou ja, je bent behoorlijk lang doorgegaan. Het lijkt wel. of je niet kon stoppen. Hè. Die 72. Ja, ik vond het dan... ook altijd heel erg leuk. Ja, ik heb enorm veel plezier altijd gehad. aan mijn werk. Ja. ja. Je hebt, je hebt daarbij ook... heb ik natuurlijk ook het geluk gehad. dat ik mijn werk kon delen. ook met, met topsporters. Mm -hmm. Want je hebt net Wim Bouchel aan de lijn gehad.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 Kwamen later de fysiotherapeuten. Dan kwam het stuk fysiotechniek erbij. Dat is het, het werken met apparatuur zoals uh, de uh, elektrotherapie, uh, noem maar op. En toen kwamen de fysiotherapeuten. En dat, dat begon toch zo'n beetje in de eind 60 jaren... en begin 70 jaren een enorme groei te krijgen. Ja. En uh, toen ik, uh, zeg maar, de academie voor lichamelijk opvoeding gedaan had. daarna in mijn dienstijd, uh, zei. Ook een uh, gymnastiek die bij mijn dienst zat... die werd afgekeurd en die zegt... ik ga nog fysiotherapie studeren. Toen dacht ik dat het eigenlijk wel leuk om dat uh, te combineren. Mm -hmm. En uh, <coughs> dat heb ik toen gedaan. En toen had je inmiddels al wel twee praktijken hier in Zandvoort. Dat was meneer Wilmsen en Sjaak uh, Overpant. En toen uh, zijn Kees Bruin en ik hier toch een derde praktijk begonnen. En toen heeft meneer van P.G. gezegd... nou dan stop ik ermee.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 Nou, dat was eigenlijk een heel groot uh, gezondheidscentrum. Wat we, uh, we hadden al een stuk grond op het oog. Mm -hmm. Het oude BMZ-terrein naast uh, de, de Kordedex. Ja. En daar hadden we samen met uh, huisartsen, tandartsen. Uh, Ik de geest met zijn sportschool. De apotheek, uh, psychologen, verloskundigen. Hadden wij al uh, contacten gelegd. En iedereen was heel enthousiast. En uh, wilde daar dat uh, gezondheidscentrum uh, realiseren. Maar de toenmalige wethouder wilde graag dat we in het centrum van uh, Noord zouden we gaan bouwen tegenover de Foamark. Mm -hmm. Dus moesten daar al die winkels en die woningen die moesten daar uh, uitgekocht worden en dat, dat werd een veel te dure onderneming. Ja, ja. Ja. Ja. Dus dat is toen uh, jammer genoeg na jarenlang uh, vergaderen en praten niet, uh, niet doorgegaan. Maar nou, in het uh... maar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 Ik vind het sowieso allemaal een prachtig gebouw. En, uh, er zitten drie hele goede praktijken in, dus het is uh, eigenlijk ook een, een heel mooi gezondheidscentrum in het dan. Ja, dat die, uh, die, die opmerking wou ik ook wel maken. En, en werkt dat ook echt zo, die, die combinatie met z'n allen in, in, uh, in één gebouw? Ja, en, en met name voor uh, fysiotherapie en huisartsen natuurlijk. Mm -hmm. Mensen worden uh, door een huisarts uh, eerder verwezen naar fysiotherapeuten, en naar een tandarts natuurlijk. Dus <laughs> die, die combinatie. Uh, als je die kaakpijn hebt? Ja, nou goed, dat kan een keer gebeuren, ja. Maar uh, het komt natuurlijk meer voor dat mensen met rugpijn, nekpijn, ja. schouderproblemen enzovoort. naar een huisarts gaan. En uh, ik, ik vond dat ideaal. En, uh, en zeker, al, we hadden altijd al goede contacten met uh, de huisarts in Zandvoort. Maar zeker ook met de praktijk uh, van Soen. Waar Peter de Paarden kopen, natuurlijk, oh, al hè? van oudsher. Uh, de drijvende kracht is. De dokter, die... dokter van is, ja. En nu zaten wij uh, naast elkaar met de kamer. Dus als je een probleem hebt, dan uh, klop je even op de deur van... God, wil jij even kijken? Ja. Wil jij je mening geven? Dus we hebben daar, uh, ik heb daar helemaal uh, heerlijk gewerkt. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, dat is goed. En hey, Nu uh, in rusten. Uh, helaas uh, wordt er niet gegolfd. Maar wat, wat, wat, wat zijn je plannen nu?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 zeggen dat dit liedje ongeveer 14 dagen te laat komt... want het is gedaan door de Snow Patrol. Shut your eyes. Uh, Marcel Buscher uit uh, het centrum van Rabol bekend... maar ook van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort... gaan we even mee praten over twee dingen die gebeurd zijn deze week. Marcel, goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag, Ben. <laughs> ja, je had het net ook al door, hè? <laughs> ja, ja. ja. <laughs> <laughs> uh, Marcel, uh, deze week... Uh,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 ja, de voorzitter, die onder andere in Asser de touwtjes in handen heeft. En er ligt veel meer bij de horecaondernemers ondernemers en bij de ondernemers qua mogelijkheden dan dat het vorig jaar was. En dus ja, wij zijn er wijze van geworden. Eh, letterlijk en natuurlijk denk ik. Nou, die, er is een hoop uh... informatie toegekomen en, en we, we, we kunnen meer. Er wordt meer aan ons gevraagd. Dus dat is voor een, voor de ondernemers is dat positief.